ABB Verkeersinformatie. Files staan er nog op de A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 6 kilometer. De A16 Antwerpen-Breda tussen Meer en Knoop het Galder in totaal 8 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen vanmiddag. Het opruimen daar gaat nog uren duren. Van Breda naar Antwerpen zocht het tussen Knoop het Galder en Industrieterrein Hazeldonk voor 2 kilometer file. Op de A27 Utrecht-Breda, tussen Breda en Knoopend Sint-Annabos, 3 kilometer. Op de A28 Utrecht-Amersfoort, in beide richtingen in de buurt van Knoopend Rijnsweert, 2 kilometer. En tenslotte de A58 Tilburg naar Breda, tussen Bavel en Knoopend Galder, 5 kilometer.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 Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede De Te gast vanavond Gerda Verburg, onze oud-minister van Landbouw. Goedenavond, mevrouw Verburg. Goedenavond. Ja, u verlaat na 13 jaar het Binnenhof... Hè, om de honger in de wereld te gaan bestrijden. U gaat werken voor de FAO, de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties. En vanavond gaan wij praten tot half negen... over memorabele momenten voor u in de Tweede Kamer. En over die nieuwe baan van u... In Rome is die dus verhuizen naar Italië, hè? Zeker, ja. Ik vind het een prachtige baan. Het is overigens een combinatie van Rome, de Wereldlandbouw- en Voedselorganisatie... in combinatie met het, uh, het, uh, voorzitten of het leiden van een taskforce bij de Verenigde Naties. En die handelt eigenlijk over eenzelfde soort thema... en dat gaat over landbouw, voedselzekerheid en klimaat. Ja, wat kunt u al zeggen in het Italiaans... Scusi. En nog meer? Nou, nog niet zoveel als u het niet helemaal, niet helemaal erg vindt. Uh, mijn omgeving uh, werpt me tegenwoordig uh, wat Italiaanse woorden toe. Daar ben ik ze dankbaar voor. Dus ik leer bij de dag. Maar dat gaat niet, uh, niet sneller dan met één of twee woorden per dag. En als ik daar ben, dan hoop ik mijn, uh, mijn aapnood Mies in, uh, in het Italiaans uh, te, een beetje te beheersen. Mm -hmm. Maar dat, uh, dat is per 1 juli. En ja, Italianen hebben natuurlijk razendsnel in de gaten dat ik... Dat ik, dat ik ergens anders vandaan kom. En dat vind ik ook niet onplezierig. Want dan gaan ze in de eerste plaats ietsje langzamer spreken, denk mm -hmm. ik. En ja, hoop dat ik. hoopt u. Ja. Ja. <laughs> en uh, daarna komt het wel. Ja. En uh, het huis waar u gaat wonen, kent u het al? Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar ik laat me vertellen door mensen die het wel hebben gezien... dat uh, dat, dat niet, niet zo gek is. Nee, nee, want dat wordt voor u geregeld? Maar ja, dat hoort erbij. Oh ja, oké. Okay. Maar alle spullen uit Nederland gaan gewoon mee? Ja, dat weet ik nog niet. We moeten even gaan kijken. En, uh, misschien kunnen we iets overnemen of zo. Dat moet allemaal nog geregeld worden. Daar is het allemaal nog te vers voor... En dat, ja, daar ben ik ook tamelijk relaxed over. Ja, zo te horen. Want ik kan me voorstellen dat het nogal belangrijk is waar je gaat slapen. Ja, <laughs> toch? Jawel, maar ik kan nu wel zeggen dat we ons bed meenemen. bij wijze van spreken. Of de, of, of, of de stoelen, of de boekenkast, of de, of de kledingkast of wat dan ook. Maar als ik niet weet hoe de slaapkamer er daaruit ziet, dan is dat toch een beetje moeilijk. Ja, maar de foto's heeft u toch wel gezien? Nee, nog ik heb nog, bij... nee? Nee, ik heb, nee, ik heb nog geen foto's gezien. Goh, nou ja. apart, wat relaxed. Dat ik had ik niet verwacht. Ik ga er wel een keertje kijken. Ja, dat lijkt me maar wel. Goed. Uh, we gaan het straks uitgebreid hebben hè, over uw uh, nieuwe baan. Mm -hmm. Maar eerst eens even die tijd die achter u ligt. Maar liefst 13 jaar Den Haag. En uh, onder andere ministerpost op landbouw. Um, ja, uw ouders, uw achtergrond. Hè? Um, u was het kind van boeren. Uw ouders hadden een melkveehouderij. Hadden die nou ooit gedacht, onze Gerda gaat de politiek in? Ik zal u iets vertellen. Het heeft me verrast. Maar mijn vader is in 1989 overleden. Veel te jong. Hij was uh, bijna 65. En uh, mijn moeder leeft uh, gelukkig nog. En die heeft mij ooit verteld dat, uh, dat mijn vader tegen haar heeft gezegd... Uh, onze Gerda wordt nog eens minister. Oh. Maar dat heb ik nooit van hem gehoord. En ik, was echt, ik werd een beetje warm van binnen toen mijn moeder dat vertelde. Um, dus ja, blijkbaar had hij wel dat idee. Ja, en, en uh, ze heeft dat niet toegelicht of hij toegelicht aan haar? Um, nee, ik geloof niet dat ze daar uh, samen verder uitgebreid over gesproken hebben. Mijn moeder heeft me dat namelijk ook niet verder toegelicht... Uh, want ze zei, ja, misschien hebben we het dan iets, iets te hoog in de bol of zo. Of ik moest in die tijd ook nog niet zo gek veel van politiek hebben, eerlijk gezegd. Ik was actief in de vakbeweging. Maar ja, mijn vader schijnt het uh, verteld te hebben. Misschien komt er ooit een moment dat er nog eens wat meer helderheid over ontstaat. Ja, want dat zal toch niet voor niks zijn geweest? Want uh, hoe, hoe, wat voor soort kind was u dan? Ik was één van de tien. Ik heb uh, zeven broers en twee, uh, een zus en een, uh, en een jongere zus. Mm -hmm. En ik was eigenlijk wel iemand die vanaf het begin wist wat, uh, uh, wat ik wilde. Dus, en als ik dan iets wilde, dan was dat natuurlijk altijd een kwestie van sociaal zijn. En proberen om anderen uh, eerder te verleiden om met je mee te gaan. En jouw idee ook goed te vinden. Dan om ze ergens uh, toe te forceren ja. of te dwingen. Je pakte dat uh, gewoon slim aan eigenlijk. ja. We proberen er iets spannends van te maken. Ik moest vaak de melkspullen schoonmaken. Ja. Ja, want wij hadden natuurlijk allemaal een taak op de boerderij. Zo werkt dat, zeker in een groot gezin. En ik moest nog wel eens de melkspullen schoonmaken. En dat is een heel precies werk. En dat moet ook allemaal goed nagespoeld worden. Want melk moet, in, moet vooral um, rein zijn. Hè? Dat, dat, dat luistert heel nauw, zeker als je kaas maakt. En dat, dat deden wij ook op, het, op de boerderij. Mm -hmm. Maar dan had ik broertjes die uh, daaromheen scharrelden. En ik wilde ze graag wat in ook bij het, bij het naspoelen. En dan vertelde ik een verhaal. En dan op een spannend moment dan stopte ik. En dan zei ik, nou, we gaan morgen verder. Als je me weer komt helpen dan ga ik het vervolgverhaal weer verder vertellen. En ja, daar had ik zelf plezier in. Ja. En mijn broertjes kwamen altijd terug, kan ik u verzekeren. Ja, ja echt slim dus. Nou ja, als je. Kijk, je weet, uh, ik was de vierde in de rij en ik ben nooit erg groot en, en stevig van stuk geweest. En als je dan toch iets wil, ja, dan moet je het over een andere boeg uh, gooien. En dit was een win-win situatie, ja. zou ik nu ja, zeggen. Ja, precies. Zij hadden een, een boeiend verhaal hm. en ik had hulp. Ja, is het nou relevant voor u, voor karaktervormend geweest, dat boerengezin? Zeker. Ja, op wat voor manier? Nou, in de eerste plaats uh, zie je dat er veel moet gebeuren in een gezin om het uh, te, te runnen in de tweede plaats, en dat is denk ik... ik ben opgevoed met, uh, met de gedachte van... je mag er zijn. Mijn broers uh, en, en, en, en als zussen... kregen we eenzelfde soort opvoeding. Dat betekent dat mijn broers ook allemaal hebben geleerd... Uh, om te koken, bedden op te maken... ramen te zeemen, schoenen te poetsen enzovoort. En uh, de meisjes in het gezin... mijn zussen en ik... hebben dus ook alles geleerd... Uh, wat op de boerderij moest gebeuren. Ik kan bijvoorbeeld goed melken... ik kan varkens voeren, ik kan uh, tractor rijden... ik kan paardrijden. Kijk... En, uh, al dat soort dingen, dat hielp ook. En het derde belangrijke is, denk ik, dat je leert om met respect om, respect om te gaan... met de natuur en met de dieren die aan jouw uh, verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd. Ja, en dat kwam van pas natuurlijk toen u minister werd, hè? Zeker. Zullen we eens even luisteren naar wat momenten van u uit uw lange loopbaan in Den Haag. We hebben besloten om op alle besmette bedrijven alle drachtige dieren besmet en mogelijk besmet te doden. In het blad Gerda staan 15 kleurenfoto's van Gerda. Een artikel dat zelf geschreven is door Gerda. Een interview met Gerde. Gerda. Gerda. Gerda. Gerda, Gerda, Gerda. De uitkomst is wel dat het erg veel Gerda is geworden. Van die regelgeving... Uh, ik geloof dat iedere visserman zo langzaam aan zijn buik... er meer dan vol van heeft. Je wordt er niet gewoon gek van, maar je wordt er stapelgek. Gerda, Gerda, Gerda, Gerda. Hoe vindt u het om dit terug te horen? Ja, dit is wel een mooie compilatie. Dat ging waarschijnlijk over de glossy. Ja, dat denk ik toch ja, ook, Ja, dat he? denk ik ook. Die, uh, waarvan ik nog steeds uh, wel mensen tegenkom die zeggen van... dat is toch een mooie glossy. Ja, was u... even mensen die denken, god, hoe zat dat ook weer? Er was een glossy. Gerda, hè? zo heette die. Ja. Um, en dat was voor u een originele manier om het goede werk... dat u zegt het ministerie uh, heeft gedaan, onder de aandacht te brengen. Um, laten we niet hebben weer helemaal over de achtergrond van die... Van die nou uh, ja, dat is misschien wel even interessant. Want het was een knipoog naar de Linda. Hè? Ja, dat, uh, en, u was, en het was toch... eigenlijk hun, eindelijk, hun eigen Linda daar in Den Haag. Ja, nou ja, het was, het was een knipoog. Het, het ministerie bestond uh, 75 jaar. Dat wilden we vieren. En um, uh, voor, de, voor de buitenwereld uh, kwam het wel eens over... alsof het alleen het ministerie van Landbouw uh, was. En we, doen, we deden en, en, en, en mijn opvolger doet nog steeds... heel veel voor natuur en voedselkwaliteit. Ja, mag ik even interromperen? Want ja, ja. u heeft het gevoel... U wilt toch weer gaan uitleggen hoe dat zat. Omdat u natuurlijk heel veel kritiek heeft gekregen. Is dat iets wat, wat u inderdaad nog steeds moeilijk vindt? Nee hoor. Nee, nee. Ik, nee. Ik, kan, ik kan goed uh, omgaan met kritiek. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik, de, je moet uh, gewoon in de politiek... en als je het niet kunt, hou je het er zeker in 13 jaar uh, uit. Ja. Je moet goed kunnen incasseren. Je moet ook een beetje kunnen uitdelen. Ik zeg altijd, voor de politiek heb je nodig een warm hart... en een helder hoofd en een goede verbinding tussen die twee. Een uh, dik een gladde rug en een beetje gevoel voor humor en relativering. Nou, ik denk dat ik dat uh, um, uh, heb en dat dat in de loop van de jaren zich ook nog verder heeft ontwikkeld. Ja. Dus um, ik kan het een goede plaats geven. Verzint u dit nu ter plekke, die uh, omschrijving van uzelf? Nee, dit, uh, mensen die mij kennen, die weten wel, uh, die weten wel uh, hoe het bij mij zit. En mm -hmm. die weten ook, uh, ik, ik adviseer het ook mensen die overwegen om in de politiek te gaan. Ja. En ik zeg, je moet er niet aan beginnen als je denkt van... ik vind het leuk om, daar, uh, om de wereld te gaan veranderen. Dus ik wil in de Tweede Kamer en dan wil ik daarna dit of dat of zo. Of zo. Politiek is een vak, dat moet je leren en... Um, maar wat dan wel? Wat moet dan je drijfveer zijn? Ja, je drijfveer moet wel een beetje idea idea een ideaal zijn. Je moet wel iets willen. Ja. En ik uh, heb, ben in de tijd een beetje aarzelend in de politiek gestapt. Dat was uh, rond 98. En mensen die uh, zich dat nog herinneren... die weten dat het CDA in 1994 een enorme dreun heeft gekregen. Twintig zetels verlies. Mm -hmm. En um, toen uh, zo zocht de toenmalige partijvoorzitter, en het partijbestuur natuurlijk, Hans Helgers, zocht nieuwe mensen. Die op een herkenbare manier ook uh, de herkenbare boodschap van het CDA uh, zouden kunnen vormgeven. Ja. Nou, en ik had wat uh, kritiek op mijn, mijn partij. En uh, op een gegeven moment werd ik gevraagd. Ik was actief bij de vakbeweging, dat deed ik met hart en ziel. Mm -hmm. En uh, mij werd gevraagd of ik kan, mijn kandidaat wilde stellen. En ik dacht, nou, de politiek. Ze, ze zijn Gerden en, en de politiek wel iets voor elkaar. Ja, maar wat um, is dan de reden geweest dat u het toch gedaan heeft? Ja, ik ging ervan wakker liggen. Ik ging ervan wakker liggen, ik kon er niet van slapen. Ik was drie keer gevraagd en ik kon niet meer slapen. En toen zei mijn partner, nou je bent daarmee bezig. Uh, weet je wat, je bent nog geen veertig jaar oud. Ga jij het maar uh, vier jaar proberen. Uh, er zijn twee mogelijkheden. Het gaat wel klikken tussen de politiek en uh, Verburg. Of het lukt niet. Nou ja, dan stap je na vier jaar, ga je weer iets anders doen. Dan ben je vier jaar uh, misschien sadder en uh, wiser. Mm -hmm. uh, maar dan is er nog wel weer een baantje voor je. Ja. Of je gaat goed, weer met je eigen bedrijf beginnen. het is bevallen. Want u heeft maar liefst dertien jaar gezeten. Als u nu opnieuw het zou doen, hè? opnieuw staat u voor die keuze. Politiek of niet? Wat zou je dan uh, kiezen? Ja, dat is een bijna onmogelijke keuze. Ik denk dat ik, dat ik het weer zou doen. Um, en het is, uh, het is tegelijkertijd onmogelijk om dan profeet van het uh, verleden te worden. En te zeggen, dan zou ik dat of dat anders uh, hebben gedaan. Dat is een, een, een spelletje in politiek Den Haag en soms ook in de media. Met de kennis van nu mm -hmm. hadden we het. Ja, die is heel populair. Ja, he, die is heel, heel <laughs> populair. Nee, maar zo, als je, als je er... Van, als je er uh, achteraf op terugkijkt, dan heb je natuurlijk dat soort uh, ja. momenten. Maar goed, als u geen uh, politiek had gekozen, wat was u dan geworden? Oh, dan was ik ondernemer. En wat dan? Uh, ik uh, had een, een, een bedrijfje, een eigen bedrijfje in uh, communicatie en projecten. En mijn, uh, een van mijn kernactiviteiten uh, uh, was dat ik uh, organisaties die fuseerden... dat ik die begeleidde. Want ik, zeg, ik zei altijd, je hebt een champagne moment... Waarop uh, twee organisaties, of het nou gaat om banken of organisaties in het onderwijs of in de, in de zorg of wat dan ook, die organisaties gaan fuseren. En dan is er een prachtig moment ja. van: we gaan het doen. Okay, maar dus daarna dan het komt het, het echte moment en dan wordt het pas moeilijk. Want ja. dan blijkt dat na het go-moment dat er nog te veel toezeggingen zijn gedaan. Of er zijn er toch nog weer tegenvallers. Of er zijn te veel uh, managers van de ene club en te weinig van de ander. Of het blijkt, en dat is vaak een van de meest hardnekkige punten: dat is dat de twee organisaties een heel verschillende cultuur hebben. En die culturen die moeten um, aan elkaar geklonken worden. En dat duurt vaak enige tijd. En daar hadden Tot ze wel eens... 9, twee dingen, van Omroep Max. Met Reintjes. Gerda Verburg is mijn gast tot half negen. Onze voormalige minister van Landbouw. Ze krijgt een nieuwe baan bij de FAO. En we praten over haar tijd in Den Haag. Straks ook nog die nieuwe baan. Um, uw tijd in Den Haag. Hè? Um, die Gerda, waar ligt die? Die glossy? Bij u thuis? Oh, ik denk dat er nog wel één of twee liggen ergens in een la... Ja, hij ligt niet helemaal prominent op de tafel. Nee, nee, nee. Want ten onrechte werd, verstel, werd uh, verondersteld... dat het mijn ijdelheid uh, zou zijn die ertoe geleid had... dat ik die glossy uh, heb laten, laten maken. Um, nou ja, ik denk dat elke politicus... Wel een beetje ijdel is, maar ik ben echt niet zo ijdel dat ik, uh, dat ik zou denken dat het ten meerdere glorie nee. van Redderverburg uh, zou moeten. Nee, maar dat heeft u daarna ook heel vaak gezegd. Hè? U staat daar uh, in paardrijden nu op de voorpagina, oh, ja. of de, de, de buitenkant. U bent een fervent paardrijdster. Zeker. Wat, wat gaat er. Uh, wat, wat beleeft u daar? Dat, uh, die rug van het beest? Nou, het, van dat die... dier, moet ik zeggen, mijn paard. <laughs> ja. Als het goed gaat, dan uh, heb je ontzettend veel uh, plezier van, uh, met, met, met paardrijden. En het is ook, uh, het is ook echt mijn meester dierbare hobby. Ik doe het van jongs af aan. Mm -hmm. Ik heb dus zo'n uh, paardenvirus... dat heb ik van mijn vader en van mijn opa... van vaderzijde doorgegeven gekregen. Dus dat zit in mijn DNA. En het is prachtig om uh, met zo'n uh, uh, zo zo paard... op, op, op, op vier benen... Uh, samen dressuur te rijden... een buitenrit te maken, te springen... of een, met een paard voor de wagen te rijden... of voor een koets... of ja. voor, voor welk rijtuig dan ook. Dat is echt geweldig, doordat je met respect... Uh, met een paard communiceert... via de of via de teugels of met beenhulpen. En je ook, in alles... woord? Wat zegt ook in woord? Ja, maar een paard verstaat natuurlijk niet wat je zegt. Die luistert naar de toon. Die mm -hmm. hoort wel of je vriendelijk bent of boos. Dat uh, hoort hij natuurlijk heel goed. Maar het, uh, het, het meeste communiceer je toch via de zogenaamde hulpen. Of dat nou teugelhulpen zijn of ja. beenhulpen. Ja, Maar zien we dan, als we Gerda in de, de Kamer zien... een totaal andere Gerda Verburg op het paard, denkt u? Nee hoor, ik denk dat, uh, dat de mensen me wel herkennen. Ik denk dat uh, uh, meestal als ik op een paard uh, stap... dan weet het paard na vijf minuten ook wel... dat hij uh, dat een uh, ruiter of Amazon op zijn rug heeft die iets wil. Mm -hmm. Nee, maar met... ik bedoel natuurlijk u, hè? U. Of ik een andere... Vriend. Ja, wordt er enorm, word u enorm blij, wordt u... Ja, een klein maar, meisje weer. Ja, dat, ik, ik word er enorm blij van. Maar laat ik, laat ik dit zeggen. Ik doe mijn politieke werk ook met, met, met uh, ontzettend veel plezier. Ik heb, als minister, uh, ik heb als minister ook bijzonder veel plezier uh, gehad. Ik heb er ook van genoten. Ik had dat echt niet willen missen. En dan weet je dat er een aantal dingen niet goed gaan. Uh, dan weet je dat de, dat de Kamer soms kritisch is. Maar ik heb ook heel veel voor elkaar gekregen. Ja. Nou hebben wij trouwens uit Betrouwbare Bron... Dat, uh, dat u wel eens met de koningin heeft paard gereden. Ja, dat is wel een heel betrouwbare bron. Ja, ja. hoe was dat? Ja, dat is geweldig. Ja, ja, ik vind dat wij een fantastische koningin hebben, maar ze kan um, uh, op haar 72ste, zeg ik, of zit ik daar goed, of is ze zelfs? Ja, nou, ja 72 dacht ik. Op haar 72ste nog heel goed paard rijden. Ik af. Ik teken ervoor dat ik op die leeftijd ook nog zo te paard zit. En nog uh, echt zo kan rijden. En praat u dan met elkaar? Zeker. En waarover? Ja, dat is nou weer het, uh, het geheim van ja. uh, hey. Den Haag. Dit dat ik natuurlijk wel. Ja, dat wist ik. En ik, ik, ik, ik had erop gerekend <laughs> dat u nu zo goed bent geïnformeerd... dat u het ook zou vragen. <laughs> maar over van alles nog. Wat. Ja, van alles nog. Maar best persoonlijk? Zeker. Ja? ja? Ja. En zegt u dan u of je? Nee, zegt natuurlijk u. Ja, ja. Oké. Okay. En draagt de koningin dan een cap? Weet u, we hebben een fantastische rit uh, gemaakt. Ja, daar uh, gaat u geen antwoord op uh, geven? In, in op het, geven? In het, in het, in, op het okay. kroondomein. Daarna hebben we het ook fantastisch uh, gehad. En ik kijk er met ontzettend veel plezier op terug. Ja, want ik heb namelijk nou begrepen, wederom diezelfde betrouwbare bron... dat ze geen cap droeg over haar haar. Nou, u baseert zich maar op uw bronnen. Ja, goed. Ik heb een fantastische rit. U vond het hartstikke leuk ja, om geweldig. Ja. geweldig. Als ik ooit nog de kans krijg, nog een keer de kans kreeg, doe ik het zo weer. En was het haar initiatief trouwens, tot slot? Het was haar uitnodiging. Nou. Ja, het is niet zo dat je, dat je tegen de koningin kunt zeggen, uh, majesteit. Uh, ik nodig u uit om met mij paard te gaan rijden. Nee, dat gaat andersom. Ja. Ja. Nee, want het grappige is dat wij natuurlijk alles willen weten over de koningin. Maar ik kan me voorstellen dat als u gebeld wordt door de koningin... dat u ook denkt, zo, ik word gebeld door de koningin. Nou, je, je wordt natuurlijk niet door de koningin persoonlijk gebeld... maar je wordt wel op verzoek van de koningin gebeld. En ik uh, eh, moet eerlijk zeggen, ik, word wel, ik, word, ik ben wel warm geworden uh, hm. van binnen. En misschien heb ik ook wel een beetje gebloost toen, het verzoek, uh, toen de uitnodiging kwam. Ja. Ik vond het te leuk, maar laat ik daar dan toch nog iets over, over vertellen... Uh, het was de, um, de, de derde kerstdag, zou ik bijna zeggen. Het was 27 december mm -hmm. en het, de afspraak uh, ontstond een paar weken daarvoor. En het was toen al een beetje vorstachtig uh, weer en het had al gesneeuwd en zo. En toen werd mij verteld, ja, natuurlijk moet het ijs dan goed zijn. En de of de, sorry, het weer moet goed zijn en de condities moeten natuurlijk goed zijn. Uh, dus we nemen een besluit op tweede kerstdag. Nou, ik hoorde de weersbezichten. Ik dacht, nou, dat, dat gaat het niet worden, hè? Maar ik werd op tweede kerstdag om drie uur gebeld. Met de, mededeling kunt u, met de mededeling, het gaat door. Kunt u morgen om zo en zo laat daar en daar zijn? Nou, vond ik fantastisch. Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk om te horen ook. Ik wil met u verder over uw nieuwe baan praten... Um, u wordt de vertegenwoordiger van ons land bij de FAO, hè, de Wereldvoedselorganisatie ja. van de VN. De permanent vertegenwoordiger heet dat dan. U gaat de honger bestrijden en ook uh, proberen de hoge voedselprijzen lager te krijgen. Even luisteren naar een fragment. Volgens de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties is het nu de zevende maand op rij dat prijzen stijgen en record na record breken. De prijs van dit deeggerecht in een afhaalrestaurant in Saoedi-Arabië... zou tien jaar geleden de helft zijn van wat het nu kost. De ingrediënten zoals meel, boter en suiker... zijn sinds 2000 in prijs verdubbeld. En als die prijs te hoog wordt, leidt dat tot onvrede en woede. Ja, u gaat in uw nieuwe baan proberen uh, ja, de honger in de wereld uh, te verdrijven... om het maar zo te zeggen... Um, hoe gaat u dat nou doen, heel concreet? Ja, ik wou dat ik onttoveren. Ja, dat snap ik. Uh, ja, dat gaat, dat, gaat, dat, gaat niet, dat gaat niet lukken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om, uh, om ons te realiseren... dat uh, voedsel en voedselprijzen de komende jaren in heel de wereld... van enorm groot belang wo uh, worden. Mm -hmm. En in sommige landen al zijn. In Egypte is de eerste revolutie... Uh, is het begin van de revolutie uh, gecreëerd door een vrouw... die protesteerde via uh, uh, Facebook en zei van... hoe kan het nou dat ik de hele week hard werk... maar onvoldoende geld heb om voldoende voedsel ja. voor mijn familie te kopen. Nou, zo is het in vele landen. We hebben in 2008 al voedselrellen gehad. Ook in Mexico, maar ook in een aantal Afrikaanse landen. De komende jaren zal cruciaal zijn... of regeringen er ook voor kunnen zorgen... dat inwoners in hun eigen land, maar ook uh, tezamen internationaal... voldoende voedsel uh, geproduceerd kunnen krijgen... om uh, de inwoners van uh, genoeg en gevarieerd voedsel te voorzien. En dat is een grotere opdracht dan menigeen uh, denkt. Mm -hmm. En het is gelukkig dat we daar nu bij stilstaan... want we hebben voldoende landbouwgrond in de wereld nu al in productie om um, voldoende te produceren. Alleen we moeten dat op een goede manier doen. Ja. Mag ik daar één voorbeeld van geven? Ja. Als minister van, um, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... hadden wij uh, een project lopen, stimuleerden wij een project in Ethiopië. Daar uh, hebben boeren maar kleine stukjes grond. één maximaal twee hectare. Maar met een beetje hulp van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit... of van een ervaren boer uit Nederland... kon een Ethiopische boer drie tot vier keer zoveel opbrengst van zijn hectare afhalen met een betere benutting van de grond en minder vervuiling dan dat die Ethiopische boer nu doet. Ja. En als je er een Nederlandse boer of tuinder neer zou zetten, die is in staat om zeven keer zoveel te produceren. Nou, dat zijn kleine dingen waarvan je denkt van, waarom organiseren we het? Waarom organiseren we het niet? Nee. Ik kan zo nog tig voorbeelden ja, geven. Maar goed, u gaat aan de slag. U bent daar natuurlijk voor benaderd, want dat is natuurlijk niet een, een functie die in de krant staat en waar u een sollicitatiebrief naartoe stuurt. Klopt. Um, maar moet u dan nog wel solliciteren? Zijn er meer kandidaten? Hoe gaat dat eigenlijk? Ja, dit is natuurlijk een, uh, een prachtige functie. Uh, maar mijn, uh, mijn ervaring uh, als minister van, uh, van, van Landbouw... heeft natuurlijk wel meegespeeld. Ja. Ook mijn internationale netwerk. Mijn netwerk in Brussel en mijn netwerk in New York. Ik ben in 2008 een jaar lang voorzitter geweest... van de uh, um, VN-commissie voor Duurzame Ontwikkeling. En daar stond Landbouw en Voedselzekerheid... in relatie tot klimaat ook op de agenda. Ja. Daar hebben we mooie stappen gemaakt. En dat maakt je natuurlijk ja. wel gekwalificeerd voor deze baan. En uh, wordt u dan inderdaad ook gebeld door iemand van de Verenigde Naties... zegt mevrouw Verburg, wij willen graag met u praten. Ja, via via benaderd. Ja. Ja, ja. Ja. En wist u meteen, ja, dit wil ik. Ja, um, uh, dat wist ik wel, ja. Als, als je deze combinatie kunt maken, kunt krijgen... dan is dat, uh, is dat geweldig. Zeker omdat uh, uh, uh, landbouw en voedsel, maar ook klimaat, duurzaamheid... Uh, mij zo na aan het, uh, aan het hart gebakken zit. Mm -hmm. Eigenlijk van jongs af aan. Hè? En dan komen we weer terug op, dat, op, die, op die boerderij, op die opvoeding. Dat is, uh, wees goed voor je, voor je dieren, wees goed voor de natuur. Ga er met respect mee om. Dan uh, leveren ze je week in, week uit een goede boterham. En je kunt er nog van genieten ook. Want wat is er mooier dan goed verzorgd, uh, een goed verzorgd stuk land of een ja. dier dat loopt te glimmen en te grazen in de wei. Belt u uw moeder? Uw oude moeder? Als, uh, als u zo'n baan aangeboden krijgt? Jazeker, als een van de eerste. En wat zegt u dan tegen ja, haar? Ik, ik kan het niet zien, we hebben geen beeldtelefoon. Maar um, dan hoor ik haar glunderen. Ja? Ja, ze vindt het geweldig. Ze vindt het alleen wel ver weg. Maar we gaan het organiseren voor de beide moeders. Ook de moeder van mijn partner uh, uh, leeft nog, uh, gelukkig. En we gaan het organiseren dat ze een keer naar Rome komen. U gaat weg uit Nederland, hè? Wat gaat u missen aan dit land? Het Groene Hart. Want, op wat voor manier maakt u gebruik van het Groene Hart? Nou ja, ik woon daar en ik leef daar. En ik vind dat een, ik vind dat een geweldige omgeving waar je alles kunt vinden. Ontspanning, uh, ja. prachtige weilanden. Maar die heb je vast in Italië bedenken. ook wel, hoor. Zeker. Ja, nee. Ja, maar u vraagt wat ik specifiek in ja. Nederland ga uh, gaan missen. En aan de Kamer, want die laat u natuurlijk ook achter u, hè? In Den, ja. Den Haag. Um, ik, ik ben nu weer bijna een half jaar actief in de Tweede Kamer. En toch heb ik een aantal uh, collega's hier in de Tweede Kamer die ik, uh, die ik uh, zal gaan missen. En echte vrienden? Zijn het echte vrienden? Mm, nou, ik weet niet of je in de politiek zoveel echte vrienden... Is dat uh, gevaarlijk om echte vriendschap nee, aan hoor, te gaan? Nee hoor, het is niet zo. Maar ja, het is toch vaak zo dat je met elkaar in, uh, in debat gaat. Je, je, met sommigen heb je wel een band. Voor met het wie? Wie is, wie is dicht bij een vriendschap? Uh, nou, ik kan het uh, goed vinden met uh, bijvoorbeeld een VVD'er als uh, Stef Blok. Maar ik kan het ook goed vinden met een Paulus Jansen van de uh, SP. Ik kan het in mijn eigen fractie met een aantal mensen heel goed vinden. En komen vinden. die logeren? In dat, uh, nou, ze verblijf. hebben me allemaal gefeliciteerd. En ze zeiden van, uh, Rome is een prachtige plek. We komen je daar opzoeken. <laughs> dus uh, ik, als, als ze allemaal komen, dan denk ik dat we een jaartje moeten plannen. Ja. Uh, maar in principe zou ik zeggen, we, wees welkom als we het allemaal kunnen managen. Ik wens u ontzettend veel plezier en heel veel succes ook... Uh, in uw nieuwe baan bij de FAO, Gerda Verburg. Ik dank u zeer. Ik u ook. Ja, dit was uh, twee dingen voor vandaag. Morgenavond uh, om acht uur zijn we er weer. Dan is het uh, Goede Vrijdag. En dan praat ik met de Amsterdamse fotografe Karen Vlieger. Ze is uh, kankerpatiënt en sinds juni 2010 ongeneeslijk ziek. En met haar heb ik het dan over leven en lijden. Straks BNN Today met Luc Iking. Waar ga jij het over hebben, Luc? Nou, ik zit voor allereerst even te denken hoe dan koningin Beatrix er met een cap uit zou Ja, zien. niet dus. Nou, nee, maar als Stel ze had hem wel op. Want die ja. bron van je, ja, ik weet niet. Hoor. Goed. Maar uh, die geloof ik wel. Ja, ik denk het ook wel. Ik uh, ga zo praten met verslaggever Jeroen Akkerman. Zij ging naar Tsjernobyl en vertelt daar zo meteen dus over. Verder hebben we het ook over politieke filmpjes, reclamespotjes voor partijen. En in China is er een 3D-film, populairder dan ooit. En het is nog wel een pornofilm. Het hele verhaal hoor je ook zometeen na het nieuws met Christian Bonnebakker.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 Nederland en de Verenigde Staten gaan samen proberen iets te doen aan de vieze omstandigheden... waaronder veel mensen in derde wereldlanden moeten koken. Dat hebben minister Rosenthal en zijn Amerikaanse ambtgenoot Clinton afgesproken. Elk jaar overlijden 2 miljoen mensen in arme landen na het eten van besmet voedsel. En de Britse koningin Elizabeth heeft officieel haar goedkeuring gegeven... aan het huwelijk van prins William en Kate Middleton volgende week vrijdag. Die goedkeuring is nodig volgens een wet uit 1772. De koningin heeft haar handtekening gezet op een gekalligrafeerd document... vervaardigd uit kalfsperkament. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is donderdag 21 april, iets over half negen. Goedenavond. KPN schrapt duizenden banen... omdat het bedrijf de ontwikkeling op het mobiele internet heeft onderschat. Hoe kan dat nou? Psychologische oorlogsvoering is een belangrijk onderdeel van de strijd in Libië. Maar hoe werkt dat eigenlijk? En in Amsterdam wordt de verkoop van alcohol op Koninginnedag aan banden gelegd. Maar toch blijft de hoofdstad the place to be, vindt nachtburgemeester DJ Isis. En onze Joos Kreugel ging vandaag naar Brabant. Want hier is namelijk voor de derde keer iemand in een huis gereden op een T-splitsing. En de ravage is echt enorm. Ze zijn druk aan het stutten al met een aannemersbedrijf. Want het huis staat volgens mij al redelijk op instorten. Dus er moet snel iets gebeuren. Naast mij zit Simone Wijnands, een update van Ranking the News. Ja, daar ben ik. Populair in de 5 vandaag, het warme weer... en de daarbij horende extreme droogte voor de tijd van het jaar. De hygiëne in de verpleeghuizen is ronduit slecht. En uh, wat ook veel gelezen is, natuurlijk die aangekondigde ontslaggolf bij KPN. Ja, want met wie bel je eigenlijk nog tegenwoordig? Met mijn moeder bijvoorbeeld, mijn oma die De sms'en dan wel. Dat is voor hun al heel erg hip. Dus dat, waarschijnlijk hopen ze het nog redden omdat ze gaan pingen ook hoort. Door al dat geping moet KPN-mensen ontslaan, zeggen ze. Dat en meer zometeen in ranking de nieuws na 9 uur. En wat heeft de aandacht getrokken van onze interessante medemens... WNL-presentator en wethouder in Capelle aan de IJssel, Joost Eerdmans. Voor mijn gevoel was het vorige week dat de we als toch definitief niet doorging. Nu is het 21 april en zomer. De winter die geen einde kende gaat in één keer over in de zomer. Zullen we de herfst en het voorjaar maar gewoon overslaan voortaan? Dan dance-dj Ferdelagrand. Oh. Ik ben net uh, terug uit uh, Amerika. Ik heb uh, daar een, een heel leuk festival gedaan, uh, dat Coachella heet. En uh, ik heb daarna nog uh, twee dagen in uh, L.A. gezeten... om eigenlijk allemaal afspraken te doen met allerlei songwriters... wat erg, uh, erg interessant was en hopelijk uh, iets vruchtbaars uh, gaat opleveren. En dan de hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Het grote 3D-nieuws van deze week... Chinese softcore pornofilm. Het haalt meer kijkers in openingsweekend dan James Cameron's Avatar. Het kleine 3 d nieuws is dat ze voor brilbrakers zoals ik nu eindelijk een clip-on 3D-brilletje hebben uitgedacht. Ik zie er nu uit als mijn oom Jan op vakantie aan de Italiaanse Riviera in 1962. Wat een vooruitgang. En over die film in China gaan we het over een uur ook hebben hier in BNN Today. RTL-journalist Jeroen Akkermans is naar Tsjernobyl geweest... om te kijken hoe het daar 25 jaar na de ramp is. Meer daarover zometeen, maar eerst Jeroen, welkom. En eh, wat heb jij gedaan vandaag? Ik heb de laatste hand gelegd aan de documentaire en as we Speak die is af. Kijk aan, zometeen om half elf op televisie en we gaan er ook over praten straks. Dan gaan we naar de sport met Robert Meder. Ja, de keeper van ADO Den Haag, Dino Coutinho, heeft één jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Vanwege grootschalige hennepteelt, valsheid in geschriften en het witwassen van geld. In 2009 werden ruim 4000 hennepplanten gevonden in een loods die op naam stond van Coutinho. De keeper zat al twee weken in voorarrest en mist daardoor aan het begin van vorig seizoen al een aantal wedstrijden. Coutinho zegt niets van de hennepplantage te hebben geweten. Zijn advocaat heeft daarom vrijspraak gevraagd. Over twee weken doet de rechter uitspraak. En dan de EK judo in Istanbul. Die zijn voor de Nederlandse judokas dramatisch begonnen. Van de vijf die in actie kwamen wist alleen Jeroen Moore een partij te winnen. Maar ook voor de nummer drie van het vorige EK viel het bekende doek al snel. In de tweede partij Flori van Azeri Iko Muskiev. Behoorlijk teleurstellend. Ja, heel erg. Ja, dat, uh, nee, ik ga hier niet in potjes staan janken of zo. Maar het is wel gewoon uh, balen. Kijk, uh, een EK is gewoon uh, titeltoernooi. Ja, daar zijn er gewoon niet veel van. En uh, ja, dat ik er dan zo vroeg uit lig, uh, dat is gewoon heel, uh, heel jammer. De vrouwen presteerden nog slechter. Birgit Ente, Kitty Bravik, Jules Fransen en Sharon Richardson... gingen er allemaal in de eerste ronde al kansloos af. En daar baalde de bondscoach Marjolein van Une enorm van. Ik mis dan niet bij iedereen, want dat moet ik dan wel even bijzeggen. Maar ik mis toch soms uh, toch nog een beetje die fighting spirit. Dat dat harde er dwars doorheen willen gaan. En uh, ja, dat dat... Dat zie ik. ik. Ik vond het vandaag al beter als ik de laatste toernooi heb gezien. Behalve birgit die vond ik in Düsseldorf heel goed. Dat zag ik hier weer niks van terug. En dat zag ik ook bij Jules Fransen niks van terug. Ik zag bij Richardson niet terug. Dus dat is, ja, de vraag waardoor komt dat. De EK duurde nog tot en met zondag. Dus niks is verloren wat Nederland betreft. Van Une en haar collega Maarten Arends bij de mannen... hebben in de zwaardere klassen allebei nog een aantal eisers in het vuur. Om tien uur meer sport dan met Jack van Gelder achter de microfoon. Dank je wel. Dit is Radio 1. Today. Ik stuur nu nog even een WhatsApp-berichtje weg. En dat is nou precies de reden dat KPN flink moet gaan bezuinigen. Ze hebben het, de ontwikkelingen op het mobiele internet onderschat. Kortom, er wordt niet meer zoveel geld gebeld en ge waardoor KPN niet zoveel meer verdient. Mark Wieringa is van bellen.com en weet er alles van. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, was je verrast door het nieuws over KPN? Uh, nou, het is al zeg maar, op een uh, moment gekomen waarvan je. Ja, de, de, de timing, zeg maar. Dat is dan wel okay. iets, uh, iets nou, ja, wat, wat we nu helemaal hebben zien aankomen. Uh, hè, zeker natuurlijk omdat dat Blok daar natuurlijk net, uh, net de topman is geworden. Yeah. Maar de, de trend, zeg maar, die zat, er, uh, die zat er natuurlijk al enkele jaren in. Um, we, we zien gewoon dat, uh, dat, dat er steeds uh, het, het mobiele bellen, zeg maar. Het mobiel sms'en. Dat is gewoon um, iets, iets wat nou ja, redelijk op zijn retour is, doordat het mobiel internet er gewoon steeds populairder wordt. Ja, maar, maar goed, bij mobiel internet denken veel mensen toch gewoon aan website bezoeken, maar niet meteen aan, aan het bellen met je moeder. Nee, dat klopt. En uh, dat heeft er vooral weer mee te maken dat de laatste anderhalf, twee jaar, is er, uh, vooral vanwege de enorme opkomst van, uh, van de iPhone en van Android, um, zie je dat het gewoon veel makkelijker wordt om apps te downloaden, om apps te gebruiken. En steeds meer mensen doen dat ook. Er uh, zijn steeds meer mensen met een smartphone. En uh, ja, sinds, sinds enige tijd heb je bijvoorbeeld ook uh, programmetjes als WhatsApp. waarmee je uh, gratis kan sms'en als het ware. Ja. Um, en ja, dan is het veel logischer om dat te gaan doen. Uh, dan, dan zeg maar uh, nog betaalde sms'en. En voor het bellen zijn er inmiddels ook al een hele hoop uh, gratis apps te vinden. We begonnen natuurlijk met Skype en dat soort dingetjes. maar er zijn tegenwoordig ook apps. Waarbij het uh, mogelijk is om gewoon gratis te bellen via het mobiele internet. Mm -hmm. En nou ja, als je dat kan doen zeg maar, binnen een, zeggen, een bundel voor, uh, van een tientje voor, uh, per maand... dan is dat natuurlijk veel aantrekkelijker. Conclusie, KPN verdient helemaal niets meer. Maar er zijn nog meer aanbieders en die hebben het wel zien aankomen. Waarom KPN niet? Nou, het, het, het probleem van KPN is al vooral een beetje dat zij uh, zich de laatste jaren... in tegenstelling tot uh, T-Mobile en Vodafone uh, minder in de markt hebben gezet als een... Uh, ja, als een een uh, goede partij zeg maar voor mobiel internet, T-Mobile die heeft een paar jaar geleden hebben ze al het Wet van Walk geïntroduceerd. Uh, hè, onbeperkt uh, mobiel internet voor ja. een tientje. Uh, Vodafone die heeft ook zulke abonnementen. KPN is daar wat, wat langzaam langzamer gekomen. Die, die hebben zich meer op de traditionele klant gericht. En nou ja, dat zijn... Uh, hè, dat, Waarschijnlijk is het voor hen zeg maar, net, uh, net wat schokkender dan voor uh, T-Mobile en Vodafone. Omdat zij een oude bedrijf zijn met, uh, met, met veel vaste aansluitingen bijvoorbeeld ook, wat niemand ja, meer gaat gebruiken. precies. Ja. En, uh, en, en eigenlijk wat je met die vaste aansluitingen ziet, dat is uh, hè, dat, dat hetzelfde gaat, staat een beetje te gebeuren uh, binnen de mobiele markt. Dat, uh, hè, er zullen ongetwijfeld nog een hoop mensen zijn die op de traditionele manier blijven bellen en sms'en. Maar uiteindelijk zal je, hè, net als er heel veel mensen zijn gaan bellen via het internet, via de vaste lijn, zullen er ook heel veel mensen zijn die, uh, die gaan whatsappen... en die gaan bellen via het internet over de mobiel. En dan hou je dus eigenlijk alleen nog maar een databundel over. Ja. En dat is voor heel veel mensen gewoon een stuk voordeliger. Het ziet er allemaal niet heel uh, uh, rooskleurig uit dan voor KPN. Ze hebben de boot gemist, uh, lijkt het. Nee, nee. en het is, het is, ook, het is niet alleen voor KPN. Het, hetzelfde geldt natuurlijk nog steeds voor Vodafone en T-Mobile. Eigenlijk hebben alle providers er wereldwijd. Uh, die, die gaan er waarschijnlijk wel mee te maken krijgen. Het punt is natuurlijk dat we in Nederland lopen redelijk voorop met dit soort trends. Dus daarom is KPN er misschien wel als eerste mee te maken. Maar uh, voor, de, voor de consument wordt het natuurlijk steeds beter. Want die kunnen straks al voor 10, 20 euro per maand... kunnen ze eigenlijk alles onbeperkt doen via het uh, mobiele internet. Ja, of uh, als, als KPN uh, zijn zin krijgt. Die willen nu bijvoorbeeld geld gaan vragen voor chatten... of geld gaan vragen voor bellen via internet. Allemaal afzonderlijk. Kan dat? Of is, ja, is dat, nou, slim? Dat, dat is ook inderdaad iets waarvan wij ons afvragen hoe lang ze dat vol gaan houden. Uh, het, het zal technisch ongetwijfeld kunnen dat ze kunnen herkennen wat voor data iemand gebruikt, uh, maar dan blijft het een soort van race achter de consumenten, want er zijn op een gegeven moment natuurlijk apps die dat proberen te omzeilen. Ja. Uh, de consument die graag wil bellen en uh, smsen via het mobiele internet, die zal natuurlijk op een gegeven moment zeggen van, nou, dan ga ik maar naar Vodafone of naar T-Mobile. Dus ze kunnen het misschien op de korte termijn ervoor zorgen dat ze dus uh, de, de klanten waar ze toch niet heel veel aan verdienen... dat ze die misschien een beetje buiten de deur houden. Maar op de lange termijn lijkt me dat uh, geen, uh, geen goed business model. Hé, hey maar Mark, dat is te gek voor mij. Want ik, uh, ik bel nooit en ik uh, WhatsApp veel. En dan hoef ah. ik dus maar in de toekomst een tientje te betalen en dan ben ik klaar. Nou ja, nu is het eigenlijk al zo dat, dat je met een tientje... kan je bijvoorbeeld uh, 1 gigabyte aan data gebruiken... Uh, dan uh, kan je daarvoor opmaken. En dat blijft uh, zo. Dan kan je heel erg veel WhatsApp-berichtjes mee sturen. Ja. Als je het vergelijkt met SMS bijvoorbeeld. Uh, een SMS -je is maar heel weinig data. Uh, kost ongeveer 10 cent per SMS. -je. Als je dat omrekent, dan heb je het al snel over 1000 euro per megabyte aan SMS'jes. Als je voor uh, 10 euro een gigabyte aan WhatsApp-berichtjes kan versturen, ja, dan is die keuze natuurlijk op een gegeven moment wel snel gemaakt. Tot een uh, mooie periode uh, voor mij en niet zo'n mooie periode voor KPN. Mark Wieringa van Bellen.com, dankjewel. Graag, gedaan. En we whatsappen. Prima, tot ziens. <laughs> Zometeen Jeroen Akkermans, hij is terug uit Chernobyl. Vanavond is er een mooie documentaire daarover te zien. En we gaan er straks over praten. Na John Legend met Everybody Knows.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 Everybody knows van John Legend. Vorige week is het volgende week pardon, is het precies 25 jaar geleden dat de kernramp in Chernobyl zich voltrok en door een menselijke fout brak er een brand uit in de kernreactor en het dak werd door een explosie daarvan afgeblazen. Het officiële dodental staat op 56, maar doordat er daarna nog heel veel mensen ziek werden van de straling, wordt het echte aantal slachtoffers op duizenden geschat misschien nog wel meer. En daarbovenop is alles in een straal van 30 kilometer om de reactor heen nog steeds onbewoonbaar. Jeroen Akkermans is verslaggever van RTL Nieuws en is net in Tsjernobyl geweest en daar maakt je een mooie documentaire over. Goedenavond. Hallo. Ja, dan ben je daar in Tsjernobyl kom je eraan rijden en dan, dat is lijkt me een bizarre ervaring. Vooral bizar omdat je, ik ben niet alleen geweest. Ik zit in een bus met, uh, wat was het, een stuk of 50 toeristen. En die hebben heel veel zin om daar uh, foto's te maken. En die worden ook uh, daadwerkelijk opgetogen als ze een heel mooie nog foto even. hebben. We hebben het over Tsjernobyl, waar 25 jaar geleden een kernramp en nog steeds levensgevaarlijk gebied. Nou, het is natuurlijk wel schoongemaakt. Er zijn zelfs experts, Duitse experts zelfs... die beweren dat het uh, Pripyat helemaal schoon is. Dat geloof ik niet. Dat is een stad al meer. Maar uh, er zijn bepaalde paden. Als je, als je daaraan houdt... dan is de straling daar in elk geval uh, tot een minimum beperkt. Ja. Als je het bos ingaat, dat is niet gezond, uh, vermoed ik. Maar je kunt zelfs tot, uh, in het zicht van de, van de reactor komen... en uh, daar onder begeleiding van een gids uh, rondwandelen. Iedereen kan dat doen... Uh, Kost iets van 90 euro. En um, exclusief lunch. Ah, ja, dan moet er dan nog even bij. Ja. Hoe is dat om, om daar te lopen? Nou ja, het is een spookstad. Dus het heeft iets uh, sinisters. Uh, het heeft ook iets. Uh, ja. Het is onmenselijk. Het voelt niet goed dat je ergens loopt waarvan je verwacht dat daar leven is. Maar er is geen leven de appartementen waar je langs loopt, die zijn allemaal leeggehaald. Zelfs de meubelen zijn eruit gehaald. Dat had er onder andere ook mee te maken dat er heel veel gestolen werd... uit de bestraalde woningen ah. tot aan de koperleidingen toe. En op een gegeven moment heeft de overheid gezegd... we begraven nu echt alles. Dus je ziet karkassen hm. en heel veel bomen en vergaande glorie. En is dat dan angstig of misschien wel mooi alles bij elkaar. Ja? Het is ook mooi. Uh, alles wat vergaat heeft, krijgt ook ineens de prachtigste kleuren. Uh, het is, uh, de camera uh, krijgt honger. Ja. Ja, want je kunt heel veel dingen zien en uh, er valt veel te filmen. Maar uh, dan nog, je loopt wel in een gebied waar, waar, uh, waar een kernreactor is ontploft. Dus er, er is wel iets aan de hand daar. Ben je dan helemaal schoon als je thuis komt? Moet je dat dan laten checken? Dat wordt gecheckt. Ja? Dus aan het einde van de rit uh, zijn er, moet je in totaal langs drie controles. Ja. Uh, en die gidsen zeggen dat er tot dusver nog nooit iemand is geweest... die uh, daadwerkelijk straling heeft opgelopen. En geloof jij dat dan? Of? Ja, dat geloof ik wel. Uh, natuurlijk, het uh, is niet, denk ik, gezond om daar te werken. Maar vergeet één ding niet. Uh, daar werken nog steeds duizend mensen dag in dag uit. Omdat uh, de reactoren die heel zijn gebleven... die moeten nog steeds ontmanteld worden. Dat is een heel langdurig proces. Plus de schoonmaak gaat nog steeds door. En er zijn wetenschappers aan het werk. Hm. Jij bent daar natuurlijk niet naartoe gegaan... Om, een, om, om met toeristen in een bus te zitten. Wat heb je er wel gedaan? Nou, ik heb wel met die toeristen ja. in de bus gezeten, ja, <laughs> natuurlijk. Want ik heb het expres ook gedaan. Je kunt ook als journalist zijnde, kun je ook met iemand van het ministerie daar naartoe gaan. Maar ik heb er expres voor gekozen om met die toeristen te gaan, omdat het ook het contrast weergeeft. Dus aan de ene kant, wat je zelf al zei, de bizarre angstaanjagende ervaring. En aan de andere kant ook wel weer de schoonheid van het gebied, dat, waar toeristen, waar veel belangstelling voor is, bij toeristen overigens. Ja, en heb je ook mensen gesproken die in het gebied wonen? Want er wonen nog steeds mensen daar. Net buiten het 30-kilometer-gebied, toch? Nou, Ik ben al een keer eerder geweest, in 1994. Uh, toen heb ik ook met mensen gesproken die in de verboden zone wonen. Ja. Uh, maar als je met toeristen meegaat, dan, dan moet je echt met de gids mee. En de gids leidt je dan niet langs de mensen die uh, in de verboden zone wonen. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Dat zijn vooral oudere mensen, dat zijn boeren. En die kiezen er eigenlijk bewust voor om uh, niet uh, in een heel klein flatje... Uh, achter ergens in Kiev... Uh, te verpieteren, mm -hmm. maar uh, om hun laatste levensdagen te slijten op hun geboortegrond. En uh, als dat dan misschien door de straling uh, wat eerder gebeurt, dat de dood wat eerder komt, dan zo so be it. Dus uh, er zijn, ik meen dat er uh, ongeveer 100 mensen in de, in de verboden zone wonen. Mm -hmm. Maar daarna, daar, daar buiten is zone 2, daar mogen mensen wonen. Um, en dan heb je het dus over dat het niet op 30, 30 kilometer van de, van, de, van de reactor afwoont... maar op 32, op 35, op 38 kilometer. Maar waarom doen mensen dat? ik kan nou me voorstellen... Ja, het als is het je begrijpen. geboortegrond. Ja. Dus stel je voor dat dat hier zou gebeuren. En uh, dan heb je daar natuurlijk een bepaalde binding mee... die ik niet me, kan, me niet kan voorstellen, omdat ik niet daar vandaan kom waar jij vandaan komt. Ja. Voor die mensen speelt iets als heimwee toch een grote rol. Hmm. plus er zijn alternat geen alternatieven voor veel mensen het zijn vaak boeren uh, die dan in elk geval hun eigen uh, moestuintje hebben en daarmee zichzelf dan in leven houden op het moment dus dat je die verplaatst naar de stad dan zijn ze totaal ontredderd. heb ik het fout als ik denk dat die mensen er verschrikkelijk aan toe zijn met enge ziektes en dat soort dingen gedeeltelijk klopt dat uh, alleen, er speelt altijd een rol. Het is altijd ontzettend moeilijk om te bewijzen dat er een verband is... tussen wat er iets wat 25 jaar geleden is gebeurd en een ziekte nu. Uh, er spelen factoren mee als voeding. Hè. Mensen eten niet altijd schoon voedsel, omdat er ook niet altijd geld voor is. Dus wat gaan die mensen doen? Die kopen er niet uh, een bosproduct uit... Noem maar wat Zweden, mm -hmm. maar die halen het dan uit het bos en dan met name ook champignons. Uh, ja, dat zijn dingen waar je eigenlijk vanaf moet blijven. In dat in een heel groot gebied rondom uh, de centrale, maar kun je dat mensen verwijten die helemaal niet zoveel te mak hebben. Plus dat dat vaak mensen ook zijn die niet anders gewend zijn, het zijn natuurmensen. Dus um, om het meteen maar te veroordelen van die mensen die weten eigenlijk niet wat ze doen. Ik denk dat ze wel degelijk weten wat ze doen, maar ze hebben geen alternatief. Ja. Um, nu uh, is, ik uh, bedoel, we hebben Fukushima nu gehad. Dat is nog steeds bezig en het gaat nog maanden duren, uh, denken ze. Dit loopt blijkbaar ook nog door, want ze zijn nog bezig met ontmantelen en schoonmaken. Heb jij het idee dat, dat, het, uh, dat het nog veilig is daar? Waar? Nou, in Tsjernobyl. Uh, nou ja, wat is veilig, hè? Uh, um, ik denk dat het ongezond is om daar uh, op den duur te leven. Uh, dat het, uh, er is een kans, een grotere kans... om iets van partikels in je lichaam of aan je lichaam te krijgen... dan dat het hier het geval is. Je hebt natuurlijk overal achtergrondstraling. Dat moet je niet vergeten. Uh, maar het interessante is, als je dat bijvoorbeeld kijkt naar Fukushima... hebben ze lang niet, denk ik, doorgehad... Uh, hoe ernstig de gevolgen zullen zijn. He, in eerste instantie is zelfs nog gedacht van... ja, wij uh, zullen waarschijnlijk de, uh, de reactor die ontploft is... niet meer aan de praat kunnen krijgen. Dan denk ik, potverdorie zeg. Uh, ze ja. denken daadwerkelijk nog steeds dat er iets te redden valt. Pas vandaag is besloten om uh, een, een, in een omtrek van 20 kilometer... rondom reactor 1 van Fukushima... om dat tot illegaal gebied te verklaren. Dat betekent dus dat ze er eigenlijk vandaag pas... Ja, te overeens zijn dat dat een nieuwe een nieuwe maatregel wordt. Maar tegelijkertijd begrijp ik het ook wel. Want op het moment dat je zegt van wij gaan op tot op 20 kilometer de boel evacueren, dan mogen mensen niet meer naartoe. Dat kost ontzettend veel geld. Dat kost ontzettend veel organisatie. En als zoiets gebeurt. Dan kun je er donder op zeggen, daar zijn geen handleidingen voor. Ja. Dus iedereen moet gaan improviseren. Tot aan de regering, maar tot ook aan de bewaker uh, ter plaatse. En hebben ze het nu in Chernobyl onder controle? Of heb jij het idee dat ze daar nog een beetje aan het stuntelen zijn? Dat zou natuurlijk kunnen. Uh, nou, ja, maar nogmaals, gestuntel hoort een beetje bij deze ramp... omdat daar geen scenario's voor zijn. Als dit gebeurt, het is zo groot, dan kun je moeilijk zeggen... Nou, dan gaan we dat en dat en dat doen. Maar er speelt wel iets nog, uh, en dat is dat de sarcofaag die nu om... Uh, die reactor heen is gebouwd. Ja. Dus, uh, die is in de haast gebouwd. is binnen zes maanden gebouwd. En dat kon ook niet anders. Want ja, die jongens die daar uh, aan, aan het werk waren... die hebben een enorme stralingsdosis opgelopen. Dus dat was ook een kwestie van ontzettend doorpompen... om dat zo snel mogelijk op te bouwen. Uh, na verloop van jaren is dat ding gaan barsten gaan vertonen... scheuren gaan vertonen. Dus dat is nu al gestut. Dat kan nog een aantal jaren mee. Tot tien, tot vijftien jaar. Uh, maar dan is het ook voorbij. Dan gaat het echt, dat ding echt instorten. Dat dat is een gevaar. Er wordt nu ook er is nu geld deze week bij elkaar gehaald om dat ding te bekostigen. Mm -hmm. Een nieuwe zak wordt er overheen gereden op een soort van spoor. Anderhalf miljard gaat dat kosten. Yeah. Daarvan is nu inmiddels het grootste gedeelte deze week bij elkaar gehard. Ik geloof dat er nog 190 miljoen nodig is. Nog even 190 miljoen. En moet nog ergens uit een kast getrokken worden. En dan hopen dat het uh, enigszins uh, in de hand uh, gehouden kan worden. Maar vergeet één ding niet. In Fukushima weten ze niet wat er in de reactor gebeurt. Dus, dus wat met wat reageert. Wat met wat een, een, een, een, een binding vormt. Dat weten ze in Tsjernobyl zelfs nu nog niet. Dus, eh, en daar komt regenwater bij. En plus dat de tijd natuurlijk ook iets doet met het materiaal. Is er is toch genoeg te vertellen, hoor ik. <laughs> Hier, en, en er is ook genoeg vanavond. over te weten. Het ja. is iets belangrijks. Um, vanavond is de documentaire te zien om half elf op RTL 4. Jeroen Akkermans, dankjewel. Zou leuk zijn als men kijkt. Ja, dat zou fijn zijn <laughs> inderdaad. Ja. No the Will gaan we draaien, een plaatje Life Goes On. Lisa likes Brandy in the way it hits her lips. She's a rock'n'roll survivor with pendulum hip. She's got deep brown eyes that have seen it all.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 So man, what you doing? Noah and the Wheel and Life Goes On. Zometeen na 9 uur de dag van Joris Kreugel. en een 3D soft pornofilm. is een blockbuster in China. Dat allemaal naar het nieuws met Christian Bodenbakker. B De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen. maar vooral komt praten. Marco Borsato is de allergrootste, goorste kruiker... die de rondkruit in dit land. Zaterdagnacht in de overnachting.